Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De NS maakte reizen met de Vira extra duur om het aantal passagiers laag te houden. Zo wilde de NS voorkomen dat er meer Vira-treinen moesten worden gekocht. Zijn voormalig directeur Dubken van HSA voor de enquêtecommissie die het Vira-debakel onderzoekt? HSA is het dochterbedrijf van KLM en NS dat de hoge snelheidstreinen mocht rijden op de nieuwe route naar Brussel. Bij het verdienmodel paste het volgens Dubken niet om zoveel mogelijk mensen in de trein te krijgen. Er zou meer verdiend worden als er minder mensen de Vira namen. Een man uit Alkmaar stapt naar de rechter omdat hij wil voorkomen dat op de begraafplaats waar zijn vrouw ligt vanavond een dansvoorstelling wordt gehouden. De voorstelling, die onderdeel is van een cultureel festival, wordt drie keer uitgevoerd. Gisteren was de try-out. De, de Alkmaarder vindt dat een begraafplaats een plek is voor rust en bezinning en dat de gemeente er nooit een vergunning voor had mogen afgeven. Een vrachtwagenchauffeur die in november een jongen van 13 dood reed... is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Hij heeft ook een rijverbod gekregen van een jaar. De 74-jarige chauffeur zag de jongen op een drukke voorrangskruising... in het Gelderse Buur Malsen over het hoofd. De vader van de Nederlandse Syriëganger ganger klaagt de Nederlandse staat aan. Die zou niet genoeg hebben gedaan om te voorkomen dat zijn zoon naar Syrië ging... Vader had de politie gewaarschuwd dat zijn zoon in Turkije zat... en op het punt stond om de grens over te steken. Turkse politie hield hem aan, maar liet hem toch vertrekken. De jongen vecht nu voor IS. De Vader vindt dat hij niets meer kon doen... en dat de staat de jongen had moeten tegenhouden. Kiki Bertens en Robin Haase hebben zwaar gelood voor de eerste ronde van Roland Garros. Bertens neemt het op tegen oud Svetlana Kuznetsova. Robin Haase treft US Open winnaar Marin Silic... Het tennis-toernooi Roland Garros begint zondag. Het weer vanuit het noorden zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst wat lichte regen, verder zon en 15 tot 19 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. En de A13 naar Rotterdam bij Delft ook 3. A27 Breda-Gorkum tussen Geertruinenberg en Gorkum 10 kilometer. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog steeds enorm. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloze Wenkendam 7 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu. U. ZFM luncht. Wat ik hier aan het vertonen ben vanavond, dat is mijn zevende avond de programma. Maar het programma was nauwelijks geweest. Ik krijg namelijk hoe langer hoe meer post van u. Ik krijg zelfs zoveel post van u. Op een gegeven ogenblik was ik de hele dag bezig al die brieven van u te beantwoorden. Toen dacht ik van ja, ik ben ook eigenlijk hartstikke gek ook hè? Hij, ja, ik bedoel, als u mij zo nodig post moest sturen... dan gaat er beantwoorden van, ook maar mooi, van uw eigen tijd af. <lacht> Zie. Ik heb hier de postverheerde Achter bij me... en we nemen deze stapel met elkaar allereerst dus door. Als ik dan straks thuis kom in Almelo, heb ik alles mooi beregeld... en dan kan ik allereerst dus verder werken aan mijn achterprogramma. programma. Nou, wat heeft u meegeschreven? geschreven? Waarde. Oeh. Oh, dat is mooi. Nee, dat is heel stom. Dat is een persoonlijke tik voor mij. Een brief die begint met waarde... heeft gelijk mijn hart gestolen. Dat is heel stom. Geachte vind ik namelijk niks. Dat, dat, dat zegt helemaal niks. Geachte. Beste zegt ook helemaal niks. Liever, dat vind ik een beetje klef. Liever, dat, dat ook voor mij niet. En hallo, dat vind ik, dat vind ik heel bot. Hallo. Of hoi. Of hoi zegt dan helemaal niks. Hoi. En waarde, het is wel wat ouderwets. Maar ik vind, ik vind het wel mooi. Waarde. Het is wel zo sterk als ik s'morgen vroeg... een brief krijg met waarde erboven. Dat is mijn hele dag goed. Oh, sorry, ik zit in te vermoeien met dingen waar die wars wees. wezen. Het is een persoonlijke tik van mij. Een brief die begint met waarde, vind ik mooi. Zo, so, is even niet gebeurd. Sorry, neem me niet kwalijk. Waarde, blanke top der duinen. Ik krijg de mis in de brieven van u. Wat hebben we hier? Waarde, heer Vinker. Zo'n leuke dag vandaag. Een berichtje van Amnesty International. Het afgelopen jaar is bij de politie in Amsterdam... het aantal klachten over geweld afgenomen. oh, dat is mooi. Maar het aantal klachten over discriminatie is toegenomen. Dat is jammer. Dat is een hele mond van informatie in één zin. Het aantal klachten over geweld is afgenomen. Ja, maar het aantal klachten over discriminatie is toegenomen. Ja, ik heb hem. En werden er dus meer kleurlingen minder geslagen. <lacht> Ik ben bang dat dat een beetje de conclusies is, wat u zegt. Dat heet die Essential Sly and the Family Stone. En uh, dat nummer heet Everyday People. En er staan echt prachtige nummers op, hè, op, dat, uh, op dat album van, uh, van Sly and the Family Stone. Ja, oké. Okay. Uh, wat wou ik zeggen? Ik wou zeggen dat we nu een hele speciale plaat gaan draaien. Uh, even kijken. Ja, die heet Ghost Town. En ik hoop dat die doet. Want ik zei het al, die computer heeft een beetje kuren vandaag. Ik weet niet wat hij heeft. Waarom hij niet wil. Nu wil hij weer niet. Ja. Oh, oh, oh, oh. oh Wat fijn toch allemaal dit. Ah, toch wel. Nou, dan zetten we hem even stil. Zo. Ja, ik weet niet wat het is. Hij heeft een beetje kuren. Hij wil niet alles. Maar goed. Zo moet u zelf weten. Um, wat zou ik zeggen? Oh ja. Um, <tus> een speciale plaat van Adam Lambert. En dan zegt u die naam natuurlijk waarschijnlijk niet zoveel. Tenzij u laatst naar het concept van Queen geweest bent. Want hij is dus tegenwoordig de frontman van Queen. Met Brian May en Roger Taylor. Uh, is, hij dus, uh, de, is hij dus de Queenman, de queen man, uh, de frontman. Hij vervangt dus min of meer eigenlijk Freddie Mercury. Nou, nou kan hij natuurlijk nooit vervangen worden, Freddie Mercury. Uh, dat, dat bestaat gewoon niet. Niemand is beter dan Freddie op dat punt. Maar uh, hij doet het op zijn eigen manier en uh, hij werd uh, door Brian May eigenlijk uh, ontdekt omdat hij een keer meedeed in American Idol en dan werd hij tweede <coughs> en uh, hij is altijd al grote fan geweest van, van Queen en hij was dus laatst uh, ook dus met Queen in Nederland hij heeft een uh, eigen nieuwe single gemaakt Adam Lambert dus en dat het dat heet Ghost Town Die last night in my dream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 Dus tegenwoordig, sorry, in de keel. Uh, tegenwoordig dus frontman van, uh, van, van Queen, samen met Brian May, Roger Taylor en uh, een andere drummer, want uh, John Deacon doet niet meer mee. Uh, dus met die uh, twee mensen en hij uh, toert dus gewoon uh, regelmatig weer door, over de wereld. Pas ook in Nederland geweest, Queen, samen met Adam Lambert. En uh, hij doet dan ook al die oude Queen Ze Doet het natuurlijk gewoon een beetje op zijn manier, want ja, zoals Freddy het deed, dat is nou helemaal niet, Evenaren. Uh, <coughs> en uh, ja, dat is nou helemaal zo. Kan je niks aan doen. Maar hij doet het goed. Hij doet het mooi. Ik heb toen een tijd uh, dat het EK daar in Oekraïne, U Oekraïne was. Uh, toen gaf Queen al een concert in Kiev. En dat, uh, dat vond ik dus ergens op YouTube. En dat was natuurlijk geweldig om, om dat te zien. En uh, dan kon je al horen hoe goed het eigenlijk allemaal was. Queen dus, samen met Adam Lambert. En dit was M. Adam Lambert alone En het nummer dat heette Ghost Town. Nog één liedje. En dan ga ik eens kijken of ik Joop kan vinden. <coughs> met zijn papieren voor, voor de agenda. Maar eerst nog eentje. Maar we doen er nog één. Eventjes gewoon. En dan gaan we zoeken naar Joop. Ja.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 Wij gewoon van velzen. If the world's, the world's coming to an end tonight. En dat was de titel. If the world's coming to an end tonight. Yeah. Nou. We'll ik hoop dat je het hebt. Huh? Ja, hij vindt het niet erg als de wereld vanavond er een komt. Maar ja, dat moet hij zelf weten. <laughs> Tjoh, als hij dat vindt. Ja, en ik heb hem aan de telefoon, Nou, en Ik heb hem gevonden. Ergens in een donker hoekje zat hij met zijn papieren. <laughs> ja, hij zat nog te sorteren. Hij schrok helemaal dat het al kwart overheen was. Joop van der Junior. Ja, hij is er. Joop, goedemiddag. Ja, ik ben er. Inderdaad, Ruud. Goedemiddag, luisteraars. Ja, ah. we gaan het even hebben over het weekend, Ruud. Ja, vingster, hè? Ja, de, ja de, de, in eerste instantie naar de kerk natuurlijk, hè? Naar de kerk? Eerde Pinksterdag, tweede Pinksterdag. Ja, ja dag. daar is Pinksterdag voor. Nou, de paus heeft al... Nee, de Bischop heeft al gezegd dat wat hem betreft tweede ja. Pinksterdag weg mag. Ja. En uh, dat dat ja. ingedaald wordt voor 4 mei. Goed plan. Ja, of 5 mij, een van de twee. Nou ja, dat, uh, nou, dat goed, zo is daar Ben ik het helemaal mee eens hoor. Want ik ook. als je buiten, buiten Nederland gaat kijken... tweede Pinksterdag, tweede Paasdag, tweede Kerstdag... dat bestaat niet. Nergens, hè? Uh, dan, dan moet er gewoon gewerkt worden. Ja, ja Dat heeft uh, Circuit voor het erg goed begrepen eindelijk. Ja. Want uh, daar was de traditie dat uh, zowel uh, Pasen als het Pinksteren... de race op de tweede uh, dag was. Dus tweede Pinksterdag, tweede Paasdag... Dat hebben ze nu in ieder geval bij de bij de Pinksterrace verandert. Uh, dat is de zondag, de eerste Pinksterdag... is de race. Ja. En daar wil ik het... in ieder geval even over hebben. Het is namelijk... een internationale race geworden. Er zijn eigenlijk... meer buitenlandse coureurs aanwezig... dan Nederlandse coureurs. En dat wil ik wat zeggen. Maar hele grote bakker. Uh, gaan er maar kijken. Dit, dit is een... geweldig spektakel. Morgen... Uh, vandaag begint dat al. Er zijn er al trainingen. Morgen zijn er races. En zondag zijn er races. Dus in plaats van de maandag, Ruud. Ja. Laten we dat eventjes... Uh, nog even benadrukken. Ja, goed. Dan, um, ja, nou, we gaan, uh, ja, vanavond kunnen we naar, uh, ik, ik heb wat, wat sportevenementen. Uh, uh, het, is, het is jammer, maar ik kan er ook niks aan doen. Nou, dat is dan niet um, vanavond uh, <coughs> de zaalverbaltoernooi van in de Corfus Sporthal. Uh, de gratis Amtree, ga er kijken. Heel erg leuk. Morgen, ja. Morgen begint uh, van de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond. Oftewel de tennisbond uh, van Nederland. Ja. Begint uh, de Eredivisie Gemengd Zondag, zoals dat heet. Dat zijn uh, mixteams, dames en heren bij elkaar. En uh, die spelen dan uh, Eredivisie Zandvoort, uh, speelt het al jaren bij, in dit gemengd uh, gebeuren. En die wedstrijden die beginnen uh, morgen. Morgen om 12 uur speelt uh, Tennisclub Zandvoort thuis de allereerste wedstrijd tegen Naaldwijk. En bij Naaldwijk is in ieder geval um, uh, beschikbaar voor het eerste gemengde team um, Robin Haasen. Robin oh. Haasen is uh, de hoogstgenoteerde Nederlandse speler op dit moment, hij staat 79ste. Of hij er ook inderdaad zal zijn, dat ligt eraan. Of er ergens in Europa um, uh, interessante uh, toernooien voor hem zijn. Wat in ieder geval benen... dan? Wilt hij niet naar Roland Carlos? Uh, nou, hij is niet geplaatst. Oh, hij is niet geplaatst? Oké. Okay. Uh, nee, nou, en dat, dat is natuurlijk een probleem. Dan, dan hoef je niet mee te doen ook. No. Nee. Uh, maar als, als er dus interessante uh, toernooien zijn. waar hij dus uh, wereldkampioenschappunten kan halen. tenminste uh, punten voor de ranglijst. Uh, dan, uh, dan zal hij daar naartoe gaan en dan zal hij morgen niet in Zandvoort spelen. Even afwachten. 12 uur beginnen de wedstrijden met. Uh, de singles voor de dames, direct daarna gevolgd de singles van de heren. En dan ligt het eraan um, hoe snel die wedstrijden afgelopen zijn. Want als dat heel kort op elkaar is, dan wordt er een pauze ingelast. Uh, en dat uh, tenminste dan tussen de heren en de volgende, want dat zijn dan de dubbels. De herendubbel en de damesdubbel zijn direct daarna. En um, de, in de Eredivisie is er geen um, mixed uh, dubbels. Dat heb je wel in de eerste klasse, maar in de Eredivisie is dat niet. Dus we hebben dames dubbels, heren dubbels. Dames singles, heren singles. En uh, de, ja, de, dat is het eigenlijk. Dus uh, Maar een hele leuke dag in ieder geval. En als het een beetje mooi weer is, zit je op uh, het, uh, het tennispark van, uh, van Tennisclub Zandvoort. Dat is op de Glee. Zit je uitstekend in de zon. Heel lekker, uh, lekker weer daar, als het goed is. En het dat, wordt uh, mooi weer morgen, ja. Ja, nou, dat, dat gaat dus helemaal goed. Ja. Nou, zondag dan in ieder geval die Pinkster Races. Maar dan is er vanaf uh, half zes is er bij de paviljoens, Strandpaviljoens Bruxelles en uh, Mango's uh, Beach Club. Daar is Zandvoort Alive. De eerste Zandvoort Alive van dit seizoen. Het, uh, het uh, is uh, tegenwoordig. Uh, dat is al een twee of drie jaar zo. Twee keer in het seizoen. En dan nog maar bij twee uh, standofferings. In het verleden waren dat er vier, maar dat is niet meer. Uh, twee buren die doen dat bij me uh, samen. En daar komen de. Uh, de crème de la crème van de... Disjokies, Nederlandse Disjokies komen daar optreden. Eén daarvan is in ieder geval een zandvoerter. Dat is Raimundo. Die zal daar uh, optreden. En ook een hele bekende is Tetero. Die komt daar ook naartoe. Dat is dus morgen vanaf uh, half zes. Dat uh, duurt tot middernacht. Dan is het echt afgelopen. En de entree is als altijd... gratis. Jawel. Ja, dat hebben we graag. Ja, natuurlijk. Het leven is al duur genoeg. genoeg. Ja, goed. Maar dan hebben we ook nog... Ja, de, de, de maandag is eigenlijk niks te doen. Er is geen race meer. Ja, er worden, de eerste polsbandjes van het seizoen worden weer uitgedeeld door de reddingbrigade. En dat gebeurt dan om 1 om uur bij Reddingspost Zuid. Ja, als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u daar natuurlijk gaan kijken. Ja. En uh, dat uh, is uh, geen probleem. Oh. Dat is het eigenlijk, Ruud, wat, wat ik wilde zeggen. Ja, het is niet veel, maar uit een goed hart. En er zijn, er zijn toch leuke dingen bij. Nou, natuurlijk. Dat tennisvernooi is leuk, die racers zijn ja. leuk, die staalvoetbal ja. is leuk. Nou, eh, eh, allemaal leuk. Als je er van houdt, stond voor te live ook. Ja, daar hou ik niet van. Daar nee, was ik een klein beetje bang voor. Ik heb niks, ik heb niks met die, met die, uh, met die uh, cd schuifers, nee. Echt niet. <coughs> ah, nee, er zijn altijd knopjes. Alive al al live is voor mij een band, of, of zangers of wat dan ook, maar ja. niet, niet in ja, een DJ. Ja. Dat is voor mij geen live band. Ja, maar dat goed, dat is mijn uh, mening. Even, ja, uh, het is, ja, ik, ik kan het met je eens zijn hoor, maar goed, ja. uh, wie ben ik? Ja. Het gebeurt in ieder geval, en het zal genoeg mensen trekken, dat doet het uh, ieder jaar weer. Oh, mooi toch? En, uh, ja, natuurlijk. Daar doen ze het ook voor. Zandvoortbekendheid is wel altijd... Uh, dat betreft, is wel want, belangrijk. Er komen heel veel mensen uit, uh, uit de directe omgeving van Zandvoort... komen naar dat, uh, naar dat evenement toe, naar Zandvoort Alive. Nou, hartstikke mooi. Dat zal morgen, of overmorgen net zo zijn, denk ik. Zeg Joop, nou nog een gewetensvraag. Ja. Heb je de petitie al getekend? Al lang al. Al lang die eerste misschien wel, weet ik. Ja, dat wou ik even weten. We mogen gewoon even weten ja, of jij, of jij ja, ja, ja, al Ja, Als je zegt, uh, ik ben uh, tegen die... Uh, nou ik ben niet voor, tegen groene stroom. Daar ben ik wel voor. Maar uit het zicht. Nou, Zit het uh, op een mij te kan niemand het zien. En dan heeft er helemaal geen last van. En ook dan heb je gewoon groene stroom. ja nou, ja, oké. Okay, uh, ja. Dat is mijn mening. En ja. daarom heb nee, ik ook niet uiteraard. Nee, ja, ik, ik, ik, ik, ik ben ook niet voor windenergie. Het is gewoon... Zoals we uh, uh, van de week ook gezegd hebben. Dit is een gepasseerd seizoen. Het zijn hele andere uh, bronnen ja, die uh, ja. veel minder geld kosten. Want dit gaat ook weer zo'n beetje 13 miljard kosten, hè, dit geintje? Ongeveer, ja, ja, ja. Nou ja, oké. Tegenwoordig dan een kernfusie die weinig kost, die ook weinig afval heeft. Ja, dat, het afval wat ze hebben, dat is met geloof ik met 10 jaar is het afgebroken. Ja, precies. Daar moeten ze naar kijken. Daar moeten ze naar kijken. Ja, had blind dat ook. Ik vergeet steeds de naam daarvan. Maar goed, Maakt niet uit. Hé, hey, Joop, hartstikke bedankt. En uh, nou, ik wens je ontzettende fijne Pinksterdagen. Ja, ik jou ook, Ruud. En ook voor je dame uiteraard. Ja, en uh, we spreken elkaar volgende week vrijdag weer. Hè? Ja, is goed. Hey, een, fijn, fijne uitzending verder. Dat gaat lukken. Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Hè. Ja, hoi. Dag, dag. zijn uh, cd uh, Pass It On. En uh, ik, las, ik las er vanmorgen nog een stuk over in de krant. En uh, ja, dit is van alles. Hij heeft meer van zichzelf gegeven dan uh, voorheen. En ik heb hem toevallig gisteravond eens een keer thuis... thuis gewoon lekker even uh, achter mijn computer zat... ...heb ik hem eens helemaal afgedraaid. Dat had ik nog niet gedaan. Uh, gisteravond is dus het even wel gedaan. Helemaal gewoon eens even alles afgeluisterd. Het is werkelijk een geweldige cd. Ik kan hem u aanbevelen. Douwe Bob en Nederlandse cd. Hij is ook op vinyl te krijgen trouwens. Hè, dat je dat weet. Want hij is deze week eh, ook als hoogste binnenkomer in de vinyl top 50. Dus je kunt hem ook gewoon lekker op LP. Ouderwets vinyl. Kun je, hem, uh, uh, kun je hem krijgen. Dus ook dat is de moeite waard. Douwe Bob. Het nummer dat heet Sweet Sunshine. Wat we net draaiden. En afgelopen dinsdag speelde hij dat live bij Umberto Tan. En dat klonk net als de cd. Dus, uh, en het was echt live. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat betekent dat wij ons weer bezig gaan houden met het regio-nieuws. Namens en heren. Een fietster... Uh, hè, fietster? Ja, fietster. Een fietser is donderdagmiddag op een spoorwegovergang in Haarlem onderuit gegaan... en daarbij gewond geraakt. De man fietste om even over twee uur vanaf de Ruiterweg richting de Westergracht... Toen hij op de spoorwegovergang met zijn fiets viel. Dat het ongeval op de spoorwegovergang gebeurde, passeerden de trein enige tijd met een lagere snelheid op de spoorwegovergang. Ambulancebroeders hebben de gewonde man eerste hulp verleend waarna hij per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Met behulp van de politie van zijn dinsdagmiddag twee hademers van 16 jaar aangehouden voor diefstal van een scooter.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 De andere verdachte wist de agenten te omzeilen... en reed over het fietspad richting de Moyenel. Even verderop kwam hij te val en vluchtte te voet. In De omgeving van de Moyenel wist de verdachte zich te verstoppen. Meerdere agenten en de politiehond Tyson hebben naar de verdachte gezocht. De verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten voor het stelen van de scooter... en het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen... Een motorrijder is donderdagmiddag hard in botsing gekomen met een auto in de Waardepolder in Harlem. De motorrijder kwam na de klap enkele meters verder op het asfalt terecht. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Moliersweg en de Emmerikweg. Ambulance en politie rukten uit om eerst hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de gewonde man op straat behandeld, waarna die ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis.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 Jawel. Een jongen die stroopwafels voor een goed doel probeerde te verkopen... is donderdagmiddag uitgebreid door de politie gecontroleerd. Rond 16 uur, oftewel vier uur middags... belde de jongen bij woningen langs de Loringskade aan... met het verhaal dat hij voor een goed doel stroopwafels verkocht. Een van de inwoners vertrouwde zijn verhaal niet... en waarschuwde de politie. Omdat de jongen mogelijk met een babbeltruc bezig was... kwamen agenten direct in actie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 Tijdens de kunstroute kunt u werk zien in ateliers en etalages, maar ook in gastruimtes in restaurants en huizen. De nieuwe kerk is traditioneel met een overzichtstentoonstelling en optredens het hart van de Vijfhoek-kunstroute. Vrijdag vindt daar rond 9 uur 's avonds een dansperformance plaats: van House of Art. Dan heeft de optocht met Koning Vijfhoek, varen en majorettes vanaf de kunstkelder al plaatsgevonden. Het hele Pinksterweken einde door vinden op verschillende plekken muzikale op muzikale en andere optredens plaats. En jawel, het zwemseizoen is nog maar net goed en wel begonnen of de eerste blauwalg is alweer gesignaleerd. De politie Noord-Holland heeft vanmiddag per direct een zwemverbod ingesteld voor de Westbroekplas in Velsenbroek.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 De kogel is door de kerk. Het is echt waar. Halfweg een klein dorpje tussen Haarlem en Amsterdam... krijgt er 150 outletwinkels in 2017 bij. Tussen Haarlem en Amsterdam reed vroeger de padentrem over de Amsterdamse vaart. In Haarlem is de Amsterdamse poort... Uh, die doorloopt via halfweg naar de Haarlempoort in Amsterdam. En daartussen ligt ook nog zo'n dorpje... dat vroeger alleen maar bereikbaar was met de bus. De Amsterdamse poort met de Amsterdamse vaart. Maar goed... Uh, ...alleen maar bereikbaar was dus met de bus. Sinds een tijdje heeft de bus, dit bewuste halfweg een eigen NS-station. De volgende stap naar Roem is inmiddels ook gezet. Sugar City. Dat uh, is natuurlijk genoemd naar uh, de oude suikerfabriek die er vroeger stond. Tegenwoordig appartementen in, appartement in zit. En een fabriek die ooit nog eens een keer uh, model stond. Voor de tv-serie de fabriek. Dat weet u misschien nog wel. Sugar City dus heeft een vergunning afgegeven aan Nijmver, of ja, Nijmver, een echte Spaanse ontwikkelaar om zo'n 100 winkels te bouwen. Denken dat het een hele goede opslagplaats is, want er is voldoende parkeergelegenheid en de Batavia Shopping Outlet is net eh, te ver buiten de deur. Ja, dat wou ik zeggen, net te ver buiten de deur.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 Morgen starten we de dag met wolkenvelden. En hier en daar spettert het nog wat. Maar al vrij snel wordt het droog. En zeker in de middag zijn er perioden met zon. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden. Door het noordoosten en de temperatuur stijgt naar 16 à 17 graden. Eerste Pinksterdag, wanneer we dus de Pinkster hebben onder andere. Uh, is het prima lente weer met flink wat zon. Het blijft droog. En er waait niet meer dan een zwakke van zuid naar west draaiende wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 à 18 graden. In de nacht, naar tweede Pinksterdag, is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Maar de Pinkstermaandag is het weer droog met geregeld zon. De wind is dan matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten. Eh, tot noordwesten, moet ik zeggen. En de temperatuur is weer duidelijk lager en stijgt naar een frisse. 14 à ah, 15 graden. En tot zover nieuws en weer. Dat was het weer. Zie het ja, en dan zou er nieuwe muziek moeten starten, maar dat gebeurt dan weer niet. make the wind blow. Nee, dat kunnen niet. We hebben geen invloed op de wind. Wel op de windmolens, als we tenminste die petitie tekenen. Dus doen hè, jongens. Niet vergeten. Uh, www.petities24.com En uh, dan een schuine streep en verzet windmolens. We are one, als we dat met z'n allen doen. Zo nou is dat. Rondijen. En ze kwamen elkaar tegen bij de muziekopleiding. We are one. En daarom eh, daarbij, eh, uit ontstond dus de band Rondé. Dan wel eerder een bescheiding met het nummer Run. Dit is de nieuwe single, We Are One. Let's... Wij zijn één. En zeker als we met z'n allen die petitie tekenen tegen die windmolens. Doe dan. Nou. Wat doen! Geef je nog één keer het adres... Ik zal uh. nog één. Wacht even, wacht even, Paul. Je mag zo. Uh, ik geef u nog één keer het adres. Oh. Uh, ik geef u nog één keer het. Uh, nou, schijt hij er helemaal mee uit. Oké. Okay, um, uh, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, uh, ik wou zeggen. Uh, ja, nou, dat wou ik dus zeggen. Ja. Dat wou ik dus zeggen. Um, <laughs> www.petities24.nl euh, en uh, dan een uh, schuine streep. En dan natuurlijk, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja. Uh, verzet windmolens. Daar moet u het doen. En daar moet u het uh, voor zorgen dat het allemaal uh, voor elkaar komt. Dus daar kunt u het tekenen. Doen hè? Dan doen. Paul McCartney en Wings. Venus en Mars. En erachteraan Rock Rockshow.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 Dat was hem dan voor vandaag. Het is uh, gebeurd. Tot dus laatste Paul McCartney en Wings en uh, Venus en Mars. Rockshow van het gelijknamige album. En dat nummer Rockshow. Dat is ook mede geschreven eigenlijk naar aanleiding van uh, een van de eerste grote wings die er uh, weer plaatsvonden. En waarbij Paul McCartney ook in Amsterdam was. En daar refereerde hij aan toen bekend werd dat hij weer in Amsterdam ging spelen op 7 en 8 juni in het Ziggo Dome. En toen de tijd gaf hij zijn show in het concertgebouw. Ja, dat komt er nog. Toen was het concertgebouw naast alle klassieke concerten ook nog eens een keer een rocktempel. Maar dat werd daarna, of daarna, een tijdje daarna werd dat afgeschaft en werden er andere locaties. En we hebben natuurlijk nu drie prachtige poplocaties in Amsterdam. Heineken Musical, Siggo Paradiso, Melkweg ook nog, vier zelfs, dus prachtige locaties. Maar goed, Paul en zijn band zijn dus op 7 en 8 juni in het Siggo Nou, dit is uh, klaar voor vandaag. Ik uh, ga lekker naar huis en uh, genieten van uh, heerlijke, vrije Pinksterdagen. Woehoe! Niks te doen, drie dagen. Heerlijk. Lekker hoor. Lekker genieten, lekker vrij zijn en zo. Van het uh, mooie weer genieten, want het wordt mooi weer, heb ik begrepen. Dus uh, gaan we lekker van genieten en zo. Nou, heerlijk. Als het goed is, straks om drie uur de Euro Breakdown met Maurice Mulder. En uh, daarna natuurlijk Zandvoort draait door met Zandvoort, met, uh, Zandvoort Duif. Ja, dag. Met Sheryl uh, Duif natuurlijk. Leuke gasten weer vanmiddag. En uh, ja, mij ziet u weer terug volgende week woensdag. Met uh, Zandvoort luncht natuurlijk. En uh, de Vnieuwjaren. Uh, dus ik zou zeggen fijne Pinksterdagen, lekker weekend en maak er wat moois van. Fijne! Tot ziens!